De jonge laag op modus klink op ik linkopperfoon Genkte me alle dagen dood Ik zette het hele huis op stelt het de moord en brand ben geboren in een lekker land Ik droeg biebelebonte Ik had biebelebonte pap Met een biebelebonte lepel Uit een biebelebonte nap Die ouderwetse mop is dan De allernieuwste dans Oh, oh Die biebelebonte rijk Hallo die people of onze rek, al de people meisjes in de people pas, met de people jongens bij de people pas. Oh, het is zo'n people of onze maar je beetjes van de vloer, want je rek is nou in trek, ieder je maakt je gek met de bies, waar people of onze rek. En toen ik wat groter werd, was ik een halve Waar Vader riep die apen kop, hang ik vandaag op morgen op. Als een echte Ajax boy had ik de grote pret. Ik nam de voet, met me mee naar bed. Op de piepelenbond te keien, gaf ik een piepelenbond katoen. de elke zeven dagen de piepelen zolen van mijn voet. Dan kreeg ik van mijn ouwe met de bezem op mijn nek. Ho, oh, oh, ho, die piepelenbond de Hallo, de people van rijk, met de people de ogen keek die people van me naar, om te vrouw te de people van de vuisten op te reppen kapot te slaan. Oh, het is de people van de tour. Hoi maar, een beetje van de door, want je rijk is nou een trek hier te je maakt je gek met de people, people van de ogen. Ah, diele, diele, diele, diele, diele, diele, diele, diele ik drang Ede, mille colons en de Paris. Daar heeft iedere muziek die bibel op onze rek Ik was een ogenblikje binnen, wat een wilde boel. Dat gewoon te dansen op het stoel. Eén ding wil ik u vertellen en ik geef het zwart op wit. Wie die dans heeft uitgevonden, heeft het in de kerst de pit. Hoor ik de vintel en de fluit, dan hou ik het niet meer uit. Oh, oh. De people op onze rek, hallo, de people op onze rek, al de people op onze meisjes in de people op onze pad, met de people op onze jongens bij de people op onze pad. Oh, het is de people op onze toer. Hoi maar je beestjes van de vloer. Want je rek is nou in trek. Ieder strek, maak je maakt je gek Met de beest, bieb. maar op onze rek.